de Griekse politie heeft in Athene meer dan 150 jongeren aangehouden... wegens het voorbereiden van rellen en het in brand steken van auto's. Vandaag is het een jaar geleden dat een 15-jarige jongen bij rellen werd doodgeschoten door een politieagent. Dat leidde toen in Athene en andere Griekse steden wekenlang tot onlusten. Vakbonden en linkse partijen houden vandaag herdenkingsmarsen. Het aantal doden door de brand in de nachtclub in de Russische stad Perm is gestegen tot 111. Ruim 80 zwaargewonden zijn overgevlogen naar brandwondencentra in Sint-Petersburg en Moskou. Gevreesd wordt dat velen van hen het niet zullen overleven. De brand afgelopen vrijdag ontstond nadat de vuurwerk in de nachtclub was afgestoken. De twee eigenaren van de nachtclub in Perm zijn aangehouden. De aanhang van natuur- en milieuorganisaties is dit jaar gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het VARA-programma Vroege Vogels. De grootste verliezer is Natuurmonumenten met de 52.000 leden minder. Het Wereldnatuurfonds verloor 17.000 donateurs, maar staat nog steeds op de eerste plaats. Het aantal leden en donateurs van dierenbeschermingsorganisaties is dit jaar wel toegenomen. De politie van Utrecht heeft een 35-jarige man aangehouden die met 135 km per uur over de Amsterdamse straatweg in Utrecht reed. Dat was 85 kilometer te hard. De wegpiraat moest een rijbewijs inleveren. De man had geen verklaring voor zijn rijgedrag. De Nederlandse hockeyster Naomi van As is voor het eerst verkozen tot beste speelster van 2009. Ze deelt de eerste plaats met de Argentijnse Luciana Aymar. De Nederlandse hockeymannen hebben in de troostfinale van de Champions Trophy in Australië met 4-2 van Zuid-Korea verloren. De finale werd gewonnen door Australië dat Duitsland met 5-3 versloeg. Het weer regenachtig in de loop van de middag klaart het van het zuidwesten uit op. De temperatuur ligt tussen de 9 en 11 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. Morgen overdag nagenoeg droog, af en toe zon en een graad of acht. Dit was het NOS. Show.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 La la la li la la la la la la la la la la la la la Het was een uh, hete zomer hoor, uh, in die uh, periode, dat kan ik je wel vertellen. Welkom bij de muziekboulevard, vrienden, van zondag 6 december. Nou, de Goedheiligman is weg. Uh, voor die mensen die het toch al uh, niet zo op die goed, heilig, heilig man hadden, heb ik in ieder geval goed nieuws. Hij heeft het land verlaten, dus uh, het is uh, over wat, uh, wat er gaat. Uh, Sinterklaas is voorbij, het is tijd voor kerst... En dus zal uh, zo dadelijk alles ook hier uh, overgaan op de kerstprogrammering, zoals dat heet. Betekent kaarsjes aan en zie je hem op je radio. Dat is zo'n beetje het uh, verhaal al en dat is het meest zeker altijd als het 6 december is. Dan gaan we aftellen naar het einde van het jaar. En dus naar allerlei evenementen die ook hier op deze radio plaatsvinden. Namelijk op 27 december hebben we natuurlijk Eurohit 2009. Dus uh, ik kan het maar niet vaak genoeg zeggen. Dan uh, zullen alle grote hits van 2009 worden gepresenteerd door Ando Sandberg, door mijn persoon, door Rob Harms en door George van Dam in een acht uur durende marathon, dat kan ik je dan wel vertellen. Vandaag is het uh, 6 december, ik zei het al, we hebben dag 340 in 2009, er zijn er nog 25 over. En vandaag geboren en vieren ook hun verjaardag Richard Krajicek. Hij wordt er vandaag even kijken. Dan moet ik even goed nadenken. Ik dacht dat hij 38 werd, inderdaad. Lucia Rijker, dat is een bokser. Of een, ja, in, echt, in ieder geval een bokser. Uh, vrouwelijke bokser moet ik erbij zeggen. Is vandaag 42 jaar geworden. Debbie Armstrong viert vandaag haar 46e verjaardag. Tom Hultz, uh, 56, Willy van der Kuilen. Wie kent hem niet? Het is een uh, sluipschutter. En eigenlijk was hij ook heel erg goed in het nemen van de vrije trappen bij PSV. In de periode dat de gebroeders van de Kerkhof nog deel uitmaakten van PSV. En de gloriaren kenden bij de UEFA Cup in 1978. Tegen Bastia onder andere hebben ze toegespeeld. En Willy van der Kuilen was een van uh, de spelers uit die ploeg. En vandaag viert hij zijn 63ste verjaardag en Wilma Driessen is nog ouder geworden, die is 71. En dan hebben we Nicolaas Harnonkoer, ik weet niet of die overleden is, maar die uh, viert uh, ook tenminste zijn verjaardag. En die is van 1929 en is vandaag 80 jaar geworden. Nou, wat is er allemaal gebeurd uh, eigenlijk? Grote gebeurtenissen op 6 december, want uh, ook dat hebben we in kaart gebracht. Uh, op 6 december 1991 blijkt het beschadigde schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue... van Barnett Newman met een verfroller te zijn overgeschilderd door restaurateur Goldreyer. Dat is op 6 december 1991 gebeurd. En op aanwijzing van journalist Hans Knoop wordt de oorlogsmisdadiger Pieter Menten... op maandag 6 december 1976 voor de wat jongeren onder on of ouderen onder ons in Zwitserland gearresteerd. Ik Weet nog precies hoe dat eruit zag. Hele grote uh, foto's op de voorpagina van uh, het blad van Wakker Nederland, om het maar zo te zeggen. Daar uh, werd uh, dat helemaal melding van gemaakt toen de tijd. Op 6 december 1976 gebeurde dat. Op zondag 6 december 1942 bombardeert de RAF, de Royal Air Force, de Philips in Eindhoven om de levering van goederen aan de Duitsers te laten stagneren. Wie vanavond nog geïnteresseerd is in de oorlog, kan vanavond naar Nederland 2 kijken. Het programma van Ad van Lient en Rob Trip. Kijk er elke week naar. Het is een hele boeiende documentaire. En vandaag gaat het over Nederlands-Indië. En 6 december 1941 trouwt de Belgische koning Leopold, uh, dat gebeurt op zaterdag 6 december 1941, met de 20 jaar jongere Marie Lilian Bals. En koning George V proclameert op woensdag 6 december 1922 de Ierse vrijstaat als Brits Dominion en het leidt tot een burgeroorlog. Nou, dat verhaal dat kennen we, dat is ook, uh, heeft dat ook te maken met Noord-Ierland, Sunday Bloody Sunday, noem maar op. Uh, hits uh, van U2 die daarop uh, gebaseerd zijn. Veel later allemaal pas. Ik geloof ergens in de jaren 60, 70 uh, die kant uit. Uh, dat was eigenlijk een beetje uh, een domme actie denk ik misschien voor de Britten, want ze hebben daar nog heel lang uh, de naweeën van. En het is nu eindelijk een beetje rustig in die kontrijen. Op donderdag 6 december 1917 verklaren Finland en Litouwen zich onafhankelijk van Rusland. En dat is zo'n beetje het verhaal van, uh, van vandaag de dag. Dat is, uh, dat, is, dat is wel leuk. En nog één dingetje dan nog, en dan houden we er recht mee op. Donderdag 6 december 1906 verleent de Britse overheid zelfbestuur aan de vroegere Boerenrepubliek van Transvaal. Nou, dan weet je dat ook weer. Nu uh, gaan we eens eventjes terug. We begonnen trouwens met La Bouche, dat uh, had je al bekeken en gehoord. 1995 was een hele grote hit voor uh, deze band, deze tweemansband geloof ik. Zoveel uh, rare dingen zijn er niet We gaan weer terug even naar de jaren 60. Wat ook heel erg leuk is Is deze song Is heel simpel in elkaar gezet En uh, de broertjes Davies Die hadden er een hele grote in mee Ze you, you really got me Van The Kings Is like the stars that please the night, the sun that makes the day, <laughs> that lights the way. <laughs> And when that star goes by. Ik het altijd koud van, van dit nummer van Barry Ryan uit 1968. Eloïse, het is een melodramatisch nummer en ook een orkestral nummer. Dat kan je toch wel horen. En het is ook een wereldhit geweest. Vier weken lang staat hij op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En totaal gaat de single wereldwijd meer dan 7 miljoen keer over de toonbank. En in Zwitserland werd het zelfs de best verkochte single van 1969. Wie was Paul Ryan. Hij is geboren uit een huwelijk... Hu hu van Barry Severson en Lloyd Severson. En zangeres uh, Marion Ryan. Tenminste Barry Severson. Zo komt hij uh, op de wereld. Maar hij, komt als, uh, hij is dus eigenlijk een, uh, een zoon van die Lloyd Severson en Marion Ryan. En hij neemt dus de naam van zijn moeder aan. Ik ken een artiesten die vrijdagavond half negen in de Joybar een uh, bandpresentatie doet. En die doet precies hetzelfde. Wie dat, wil, wie dat wil zijn en wie dat uh, wil wezen, moet straks even een tweede uur luisteren. Ik ga even een klein nummer draaien, dan weet je in ieder geval wie ik bedoel. Goed, dat uh, is dan uh, ja, Barry Ryan. Hij heeft ook nog een broertje, dat was Dave, of nee Paul, ik moet het goed zeggen. Paul Ryan, die overleed 29 november 1992 aan kanker. En zijn moeder, die overleed een paar jaar later, op, in 15 januari 1999, overleed zij. Het is uh, dus een uh, zeer bekend nummer, kan ik wel zeggen. Dat ook is uit de jaren 70. Bijzonder blijft het natuurlijk. Uh, dat is niet uh, dit uh, nummer, want dat hadden we dus net al gedraaid. Ja, <laughs> ik krijg nou wat. Uh, ik moet het andere trackje hebben. Dat is uit de jaren 70, zeg ik. En dan heb ik het even het verkeerde trackje dus klaar staan. Maar deze blijft net zo goed hoor, heel erg mooi. Inspiratiebron voor vele muzikanten. Ik heb het ooit nog eens ergens gehoord van een band die we hier in de studio hadden. Ik weet alleen even niet meer gauw welke het is. Maar die zeiden in ieder geval van 10CC met dit nummer, I'm Not In Love... is een inspiratiebron voor de muziek die wij hebben gemaakt. Nou, hier is er dan het origineel 10CC met I'm Not In Love...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 Toch niet uh, verkeerd als je op een zaterdagavond ergens in een een of andere dampige uh, kroeg uh, zit. En je hoort dit uh, uit je, ja, ergens uh, in de landen. Het komt uh, in de buurt van Krimpen aan de Lek En laat ik nou vertellen dat deze dame ook nog heel hard kan rijden op het circuit. En dan heb ik het over iemand die, nou, uh, die is ook nog in de nieuws geweest. Want uh, die auto die stuitte in de Arie Luijendijk bocht uh, eraf. En de dader was toen Prins Bernhard. En dan heb ik het over Lisette Braams. Ik wist niet dat je dit deed, Lisette. Uh, dat doe ik eigenlijk al veel langer dan dat ik race. <laughs> ja, ja? <laughs> ja uh, maar uh, dit uh, klepperde van de week uh, uh, zeg maar in de mailbox. Ik denk, nou het is wel een draaiwaard om eens een keer uh, van uh, van en de Oracle Company. Ja, inderdaad. Het is wel heel erg gezellige muziek geloof ik. Ja, hè? ja, ja dus je, je, je vertelde mij dat het uh, Shaka Tak-achtig uh, was. Ja, dat is een. Uh, ik heb elke keer, uh, als ik een nummer schreef, dan hadden we uh, ja, een beetje de invloed van de band erbij. En we wilden eigenlijk een heel gezellig bandje hebben. Ja. En ik was op dat moment waanzinnige fan van uh, Shack Attack. Ja. En uh, daar had ik dus uh, LP's van, die bestonden toen nog. <laughs> en uh, eigenlijk een beetje in die moed uh, dat nummer geschreven. Ja. Hoe, hoe doe je dat dan? Want, want uh, het, het komt niet zo... Uh, het, ik heb altijd verteld... Uh, een schrijfster heeft mij uitgelegd... Uh, dat Kees van Kooten heeft het ooit gezegd... Inspiratie, dat is net een monster, dat komt op. En dan ineens is het wel weer vertrokken ook. Ja, klopt. Ja. Ik, uh, moest, uh, ik heb van de week toevallig een uh, ander nummer weer geschreven. Ja. En uh, uh, moet ik moet zeggen dat ze schoten te binnen in de badkamer, want sta staan meestal onder de douche sta je een beetje uh, ja. te leren. Ja. En dan moet ik ook inderdaad meteen naar boven lopen, achter de computer schieten en uh, ja. opschrijven en dan uh, een beetje een voorstukje inbleren op mijn telefoon. Ja. Dat ik het nog een beetje onthoud voor later, zeg maar. Mm -hmm. Het melodietje. En uh, ik wil ook wel eens voorkomen dat ik gewoon s'nachts uh, wakker uh, schrik... En dan uh, krijg ik ineens een deuntje in mijn en denk van, hé, hey, verrek, opstaan, opschrijven en uh, verder slapen. Zeg, en vindt jou, vindt dat niet erg? dat, dat, ja. dat, is... nou, dat vind je helemaal niet leuk. <laughs> nee, dat lijkt mij ook. Wat ja. ga je nou weer doen? Ja. Dus uh, nou, ja. dat vindt hij, uh, ja, kijk overdag, maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Maar, ja. maar s'nachts, ja. Ja, maar goed, de beste ideeën ontstaan denk ik, ook op de meest rare momenten ja. denk ik. Ja, je krijgt ineens uh, eigenlijk een zin binnen en dan uh, moet je daar verder gaan borduren. Ja, want ik zit me nu ook gelijk meteen een voorstelling te maken. Je rijdt met, uh, nou laat je zeggen, bij het pakkenbeet 180 uh, door het schijfvlag heen en je denkt, oh shit, ik heb niet wat, ik heb nee. niet wat. Nee? <laughs> nee? Nou ik ben je toch wel iets meer bezig met de race. Hoor. Oh, toch, toch wel. De <laughs> ja, op de weg. Ja. ja, nou nee, ja, goed blik. Een blik op de weg, denk ik dan. Ja, inderdaad. Ja. Nou, als ik aanhoord al ga, dan zeggen ik... Ho, stop. Ik heb ja. even een tekst geschreven. Ja, ja, ja. <laughs> dan denk ik dat ze bij, bij het team dan niet blij zijn bij verschuren. Maar goed, uh, we gaan weer even terug naar Alibaba en de Oracle ja. Company. Zeg, uh, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Hoe ben je met, met deze mensen in uh, verzeild geraakt? Want we houden het o, even bij de muziek. Even. Ja, nou, heel kort dan. Nee, ik, uh, ik zat natuurlijk nog op school. Dat was een jaar of twintig geleden. Hmm. En toen had ik een schoolbandje en daar ben ik uh, eigenlijk uh, ja, ontdekt, tussen raakjes. Yeah. En uh, toen kwam de drummer van uh, Alibaba, kwam aan me toe van... ...joh, we hebben een heel leuk bandje en uh, we hebben eigenlijk nog geen zangeres. Eigenlijk helemaal geen zanger ook. Yeah. En toen zei ik veel ook ik wil wel een keertje komen kijken. En uh, ze hadden dus uh, wel muziek. Yeah. Dus ze begonnen uh, eigenlijk uh, te spelen. En uh, ja, staan de vergaderingen, zeg maar, dat ben ik toen gaan schrijven. Ja. En dat was ons allereerste nummer, was Dance to Music. Dat is ook wel een van de beste nummers eigenlijk die wij gemaakt hebben. Ja. Die heb ik uh, niet overigens, maar... Uh, nee, die krijg jij van de week nog. <laughs> dat ja. lijkt me wel heel erg leuk om... Ja. <laughs> maar die, uh, ja, dat, uh, zo is het eigenlijk begonnen en toen kreeg we het eerste optreden. Nou, dat was zo ontzettend leuk. Toen krijg je een hele fanclub eigenlijk om je ja. heen, want het is allemaal onbekende muziek in feite. Ja. En op een gegeven moment staat dan... Uh, iedereen staat eigenlijk mee te zingen op jouw teksten. En dan denk ik echt... heb je echt zo'n gevoel van... Wat gebeurt er nu? Ja. Maar het is wat ik al zeg... Hele vrolijke muziek. En ja, redelijk dansbaar ook. Een beetje ja. richting ja. funk... Ja, jazzrock, zeg maar. Ja. Beetje, ja. Is dat, dat is altijd een beetje ook de stroming van de band een beetje geweest, hè? Dat, dat ja, genre beetje, eigenlijk ook. de blues ook. zit erin en uh, een beetje à la Roberto Chaketti in de scooters ja, achter. Ja, ja, ja. eigenlijk bereiken, zeg maar. ja, nou, uh, nou, nou zeg ik, uh, uit de buurt van Krimpen aan de Lek, daar woon jij dus. Maar je ja. komt hier nog wel eens een verdwaalde raceweekend, kom je dan wel eens hierover. Dus ik zeg, nou... Ik er zit weer daar. Ja, er zit een Zandvoortse link gewoon klaar. Dus, ja. uh, dus wat dat er gaat, uh, dan ben je gewoon ook een tijdelijke bewoner van dit dorp... Dus eigenlijk dus, wel. Ja. Er dus, ja, ja, dus ja. zit gewoon een beetje in een stand voor zijn handje aan, aan, dit, aan deze Absoluut. band. Dus, uh, dus ja, uh, wat, uh, wat, uh, want uh, jullie zijn redelijk uh, bekend, denk ik, bij jullie in de omgeving. Ja, inderdaad. Ja, dat uh, klopt wel, ja. ja. ja. En nou, nou wordt het hier gedraaid bij CFM? Ja. En dan, dan, en dan, dan denk we je van. Heb van... hebben van... We eens een keertje een afspraakje gemaakt? Dat, dat, li dat, niet, ja. dat, dat <laughs> lijkt mij wel. Een, dan wil ik toch wel eens een keer. Uh, nader kennis maken met de band. Dat lijkt me wel heel ja, erg leuk. Leuk. Ja. Dat komt vast wel goed. Oké, okay, nou in ieder geval. Uh, dank je wel voor, uh, voor even voor de kleine bijdrage. En ja, uiteraard. graag gedaan. En we, we spreken elkaar op het circuit. K ken je de cure? Ja, absoluut. Super, ja, Bent. Ja, ja, maar het is, dit is er wel een nummer. die je gewoon met dit weer op moet zetten hoor. Vertel. Uh, uh, dan moet ik even kijken. Het heet Love Song. Moet je maar horen. Ja, Hoort hem he? Ja, helemaal geweldig. Oké. Okay. Dankjewel. je hey, Fijne zondag. Dag. Doei. Nog. Het uh, zou eigenlijk om half één voorbij moeten komen. Het is samengesteld door onze eigen weerguru Lex van der Hoorn. Uh, allemaal na nou te lezen op www.meteopagina.nl. Dan geef ik eigenlijk alleen maar het overzicht uh, zoals het uh, met ja, plaatjes wordt weergegeven. Vandaag uh, zien we een uh, wolkje voor de zon. Grijsachtig is het, met af en toe wat water uit uh, de hemel. Wat hemelwater wat naar beneden komt en op de Zandvoortse Straten terecht gaat komen. De middagtemperatuur loopt op naar zo'n graad of 12. En er blaast een klein briesje, nou, redelijk briesje uit het zuidwesten. Het is windkracht 5. Morgen ziet het weer er iets vriendelijker uit. Eh, nog wel een klein buitje mogelijk. Af en toe ook het zonnetje erbij. Eh, vannacht wordt het zo'n 7 graden en morgen overdag wordt het zo'n 9 graden. En de wind komt uit het zuiden en is windkracht 4. En dan dinsdag hebben we een beetje, zo waren hier een droge dag. Tenminste, dat zegt uh, het weer volgens uh, De uh, Middagtemperatuur loopt op van een, naar een graad of 10. De nachttemperatuur daarvoor, zeg maar, is zo'n graad of 7. Uh, de wind komt uit het west, is windkracht 4. Het is wel af en toe uh, een wolkje, uh, drijft erover, maar er is ook zon. Dus dat uh, allemaal uh, de komende dagen hier bij het weer... ...in Zandvoort. Dus zo erg is het nou ook weer niet vergeleken met het plaatje... ...wat uh, Robert Smith van The Cure net ten gehoor heeft uh, gebracht. Dat is toch iets wat vrolijker is hoor. Ook uit de jaren 60. Uh, Mick Jagger en uh, David Bowie deden het in de jaren 80 ooit. Maar het origineel is toch echt van Martin Reeves en de hier is dancing in the street.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 Michael Bublé was dat, of Bublé moet ik zeggen. I haven't Met You Yet, uh, zijn nieuwste single. Hij uh, staat uh, in de Euro Breakdown op nummer 16. Elke vrijdag tussen 3 en 5 weer een nieuwe aflevering van uh, dit uh, verhaal. Over uh, Martin van Dallas en Dancing in the Street nog het volgende. Tenminste de, de cover daarvan. Uh, David Bowie en Mick Jagger deden dat in 1985. Uh, naar aanleiding van een ja, min of meer actie de Sir Bob Geldof uh, heeft uh, gedaan. Iedereen weet uh, dat dat ooit eens een keer gebeurd is. Uh, tijdens de... Live Aid in 19... Wat was het? 19, uh, zoveel, 1984. In 1984 uh, was het zover dat, uh, dat, het, uh, dat ze daar Live Aid hebben gedaan. Ja, en wat uh, gebeurde er met... Uh uh, met de live-aid. Toen moesten Mick Jagger en David Bowie... terwijl er trouwens ook iemand aan de deur belt... net op het moment dat ik een presentatie aan het doen ben... over David Bowie en Mick Jagger. Uh, is het zo dat er uh, van alles en nog wat uh, aan de hand is? Wacht even. Ik laat even niemand buiten staan in de regen. is dat. Dus als je dus midden in een aankondiging zit... Dan uh, moet je dus... De, ja, dat is wel leuk, hè? Dus, eh... Uh, dankjewel! <laughs> maar goed, ze is, uh, ze is binnen. Dame van het volgende programma. Lennon van der Haak kan trouwens ook heel erg goed zingen, hoor. Overigens, dat uh, zeg ik er ook maar eventjes bij. Maar uh, om terug te komen weer bij David Bowie en Mick Jagger. Waar was ik gebleven? Nou, die hadden dus een... Uh, een bijdrage wilde ze leveren. Toen was het zo uh, dat de een ergens in Amerika zat en de ander in uh, Engeland. Het was David Bowie, die zat in Engeland en Big Jagger in Amerika. En we dachten van nou, we gaan het uh, Dancing in the Street over twee continenten spelen. Maar helaas, ze hadden we weinig rekening gehouden met de vertraging van de satelliet uh, daarmee. Dus als uh, de een net uitgezongen was, begon eigenlijk de anderen al meteen in te haken. Dus dat ging dus mooi niet lukken. Toen hadden de heren bedacht van dan nemen we maar een clipje op. En dat was dan een goed voor een uh, grote wereldhit. Dus dat uh, is het verhaal achter Dancing in the Street van David Bowie in Mick Jagger. En excuus dat het iets wat uh, anders is. Maar ja, ik kan natuurlijk niet iemand uh, buiten laten staan in, in, uh, in een regenbui. En zeker mijn collega Lene van den Haag niet. Dus dat uh, is het uh, verhaal uh, daarachter. Goed, uh, dan hadden we daarachter hadden we dus uh, uh, Michael Bublé. Dat is een uh, Canadese zanger... En acteur, dat uh, wordt tenminste vert verteld. En Boublet wordt eigenlijk uh, toch meer of meer... nu als de nieuwe generatie krooners omschreven. Uh, dat mag je toch wel zeggen... als je ook deze laatste single van hem hebt uh, gehoord. Met You Yet. Het is ook alweer goed uh, voor, een, uh, voor een aardige singleverkoop. En bovendien uh, heeft uh, Boublet gezegd van... Uh, ja, ik ben niet uh, de ideale schoonzoon. Hoezo niet, denken de meeste mensen. Ja, ik hou ook nog wel eens van een sticky en uh, noem maar op. En ik weiger dat uh, op te geven van de platenmaatschappij, zou die dat uh, moeten doen. Maar uh, Boublet is toch een beetje al starg in, uh, in die dingen. En die zegt van dat doen we dus niet. Ja. En zo uh, ga je gewoon verder met je, met je leven. Zo simpel uh, ligt dat. We willen nog één klaarstaan. Dat is wel echt een roemruchte band. Een echte uh, monument in Nederland. Maar het is ook ook wel een hele mooie eerlijk gezegd hoor. De Tot aan het nieuws van 1 uur shepherd without sheep and where flies the falcon in the ice I woke up this morning, and this feeling came through my head.